7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Thailand is bij ongeregeldheden een tweede dode gevallen. Een aanhanger van premier Shia Watra werd in Bangkok doodgeschoten. Tegenstanders van de regering zijn het politiecomplex binnengedrongen... waar de premier de afgelopen nacht heeft doorgebracht. Zij is ongediend zijn aan een andere locatie overgebracht. Gisteravond viel ook al een dode bij confrontaties... tussen aanhangers en tegenstanders van de regering. Volgens de autoriteiten zijn er bij ongeregeldheden 45 gewonden gevallen. De onrust in Thailand is de afgelopen week toegenomen... vanwege een omstreden amnestiewet voor de voormalige premier en miljardair Taksin. Die werd in 2006 afgezet op verdenking van grootschalige fraude. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen melden zich bij de Chinese autoriteiten... als ze door de omstreden luchtverdedigingszone in de Oost-Chinese zee vliegen. Ze doen dat op advies van de Amerikaanse autoriteiten. De VS benadrukt dat dat niet betekent dat Washington de zone accepteert. De grote Japanse maatschappijen nemen geen contact op met de Chinese luchtvaartautoriteiten. Een week geleden stelde China de zone in, die een groot deel van de Oost-Chinese zee omvat, inclusief een eilandengroep die ook wordt geclaimd door Japan. Inmiddels hebben gevechtsvliegtuigen van onder meer de VS door het gebied gevlogen. Vrijdag volgden de Chinese, Amerikaanse en Japanse toestellen die het gebied binnenvlogen. Patrick Laurij heeft het Festival 2013 gewonnen. De cabaretier kreeg zowel de jury als de publieksprijs. De manier waarop Patrick zijn observaties omzet in een goed getimed humoristisch verhaal... is bewonderenswaardig, al dus de jury. Camaretten is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Het begon in 1966 als lustrumactiviteit van de TU Delft. De Amerikaanse acteur Paul Walker is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Walker is vooral bekend van de speelfilmserie The Fast and the Furious. De auto waarin Walker zat botste tijdens een liefdadigheidsevenement... in Californië tegen een boom en vloog in brand. De acteur zat niet zelf achter het stuur van zijn Porsche. Walker, geboren en getogen onder de rook van Hollywood... begon zijn acteercarrière als baby in een reclame voor luiers. Op zijn twaalfde had hij zijn eerste rollen in televisieseries als Who's the Boss? Paul Walker is veertig jaar geworden. De Indiaanse Marszonde Mangalyaan is nu echt onderweg naar de Rode Planeet. Het ruimtevaartuig vuurde zijn hoofdmotor gedurende 20 minuten af... om zijn baan om de aarde te kunnen verlaten. Mangalyaan is daarmee begonnen aan een reis van 680 miljoen kilometer. September volgend jaar komt hij aan bij Mars. Daar gaat de zonde onder meer op zoek naar methaan in de Marsatmosfeer. Prins Geijmer, de jongste zoon van prinses Irene en zijn vrouw Victoria... verwachten in februari hun eerste kind. Geijmer maakte dat zelf bekend na het Koninkrijksconcert in Scheveningen. Geijmer en Victoria trouwden in oktober in Apeldoorn. Aan de Volvo Ocean Race doet volgend jaar weer een boot uit Nederland mee. Dat heeft initiatiefnemer Sailing Holland aan de NOS laten weten. De schipper van het zeilschip is Bauer Becking, die al zeven keer eerder meedeed aan de zeilwedstrijd rond de wereld. De race start in oktober in het Spaanse Alicante... en duurt waarschijnlijk zo'n acht maanden. De Volvo Ocean Race, voorheen de White Bread Round the World Race... wordt sinds 1973 elke drie jaar gehouden. Drie keer won een Nederlands schip. Het weer overwegend bewolkt met verspreid over het land... soms wat regen of motregen. Het is nu een graad of vier... Vanmiddag wordt het rond de 7 of 10 graden. Morgen schijnt soms de zon. Dinsdag is het weer bewolkt. Vanaf woensdag kan er wat neerslag vallen. En later in de week soms ook natte sneeuw. Ook wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. Altijd en overal NRC lezen? Het kan. Nu een iPad Air of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 24,95 per maand...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 Een hele goede morgen en heel hartelijk welkom... en heel puik dat u luistert op dit vroege tijdstip. Dit is Dit is een Zondag. Naast mij zit Lavinia Meijer en ze is succesvol harpiste. Maar ja, je zou het misschien eigenlijk ook wel... harp revolutionair kunnen noemen. Want ze wil haar harp laten janken, schreeuwen en huilen. Ze wil haar instrument bij ons allemaal in de woonkamer brengen. En niet alleen met muziek, muziek van Bach en Hendel... maar ook van Björk, Radiohead en Coldplay. Haar laatste CD... Passaggio ging me inmiddels meer dan 10.000 keer over de toonbank. En dat is echt een ongekend aantal voor een klassieke cd. En daarop speelt ze muziek van componist Enaudi... die we allemaal kennen van de muziek van de film Intouchables. Welkom Lavinia, ja. leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, een paar uur geleden stond je nog op te treden. Nou, het is even... Uh, sowieso, het zijn drukke weken... Uh, sinds ook de lancering van de CD... begin oktober. Uh, nu in vijf dagen tijd... vier dagen tijd, vijf optredens. Dus vanmiddag uh, is, is het vijfde concert... in Velp. Wow. Dus, uh, nou, Ik reis heel wat rond, maar tegelijkertijd... ja, optreden is wel echt... mijn lust in leven. En uh, Ik doe het met heel veel plezier. En ook van, vanochtend... Uh, bij dit programma te kunnen zitten. Ontzettend. En, leuk. en dan zit je hier om vijf over zeven alweer fris en fruiten? <laughs> nou, misschien nog niet zo fris uh, als ik uh, had gewild. Maar nou, er zit hier een stralende verschijning <laughs> tegenover me. Nou, dankjewel. dank je wel. Um, uh, uh, heb je nog handen over? Uh, ja, ja, het gaat goed. Uh, ik moet wel altijd oppassen, want het is inderdaad een heel uh, fysiek, uh, fysieke bezigheid. Er staat op zo'n instrument ontzettend veel spanning uh, op, door die snaren. Dus je moet best wel wat kracht kunnen zetten. Um, dus ik, ik merk ook, uh, bijvoorbeeld uh, vanochtend uh, nog niet gespeeld... Uiteraard. Ja. Uh, en dan zijn mijn handen koud, zijn mijn spieren koud. Dus ik zou niet nu gelijk moeten gaan uh, spelen in volop. Want dan ja, krijg je kans op blessures. Dus opwarmen, net zo eigenlijk als topsporters. Ja. Um, en mijn vingers, mijn vingertoppen, die, die bezitten wel wat eelt. Dat is ook nodig, want anders zou je blaren krijgen. Ja. En... Maar, kan ik dat voelen? Ja, hoor. Oh ja, dat is echt. Uh... Ja, de basnaren. <lacht> dus <naar lacht> ik, <zou, lacht> ik zou nog net niet zeggen bouwvakkershanden. Maar... <lacht> Ja, ik zag altijd wel, de handen van de harpist zijn niet de meest elegante, want uh, ja, ze worden toch best wel toegetakeld. Ja. En dat zou je misschien niet uh, ja, gelijk verwachten bij een instrument wat ja, toch als Heel voor, voor sommigen vrij lieflijk over kan komen, ja. ja. En, uh, uh, verberg je ze dan ook als vrouw, dat je denkt van nou, uh, kijk maar niet naar mijn handen? Oh nee hoor, nee. eigenlijk zit ik altijd aan mijn handen te wrijven, mijn spieren warm te houden. Dus eigenlijk zijn ze misschien nog meer in zicht... dan ik me ervan bewust ben. Want het is ja. toch een beetje een tik geworden... Van me om elke keer even te checken of alles werkt. En Dus ook als ik praat, dan zit ik altijd een beetje in mijn handen te wrijven. Ja. <laughs> uh, uh, uh, doen ze ook pijn? Uh, nee, dat valt wel mee. Ik wil ten, uh, mits ik het goed opwarm... en ook na afloop even weer strek... Uh, dan is er op zich niks aan de hand. Het gaat eigenlijk ook om mijn hele lichaam. Want harpspelen, ja, je zit uh, op een kruk. Uh, alleen op je zitvlak. Je bent ook min of meer met je benen deelt het in de lucht. Omdat je ook nog zeven pedalen hebt die je moet bedienen tijdens het spelen. Nou, het instrument is 40 kilo zwaar, maar. En, en die leunt op je schouder. Gelukkig is het niet 40 kilo wat op je schouder rust. Maar toch, je bent uh, heel erg fysiek bezig met je hele lichaam. En soms merk ik het wel, zeker als ik. Uh, een paar uur achter elkaar studeren... en je kijkt de hele tijd naar beneden, naar de muziek... dat ik het een beetje met schouders en nek begint te voelen. Maar uh, ja, ik probeer uh, goed op mezelf te letten... goed, goed te eten, maar ook uh, goed te sporten. Het is topsport. Het, het is, um, het is heel het... belangrijk dat je goed in balans uh, blijft. En dat, uh, ja, het is door... Het programma Pavlov is het wel uh, geconcludeerd. Ze hadden um, een tijd geleden een paar testen met mij gedaan. Dat het wel te vergelijken was met topsport. Ook de, aantal, uh, de hoeveelheid adrenaline, cortisol die je aanmaakt ja. voordat je op moet treden. Um, ja, hoe je fysiek gewoon bezig bent met het instrument uh, op het moment van een optreden. Dat is wel te vergelijken met topsport. Je handen zijn je kapitaal? Ja. Heb je dat ook verzekerd? <laughs> dat is een vraag die wel vaker langskomt. <laughs> ik heb er wel een keer naar gekeken. Maar ik heb me toen ook wel weer bij me neergelegd. Omdat ik... Uh, nou, dat twee redenen. Ook, ook qua kosten, maar ook uh, gewoon mentaal. Want uh, ja, als je het gaat als je het zo gaat beschermen, zeg maar... ga je er volgens mij ook meer aan denken. En ja. ik probeer wel gewoon te leven en alles te kunnen doen. En, en als ik een ei moet snijden, dan let ik wel extra op. Ja. Uh, en, maar tegelijkertijd, ja, als het met mate is... dan wil ik wel alles kunnen doen. Maar dat beschermen, dat gaat aan de andere kant ook weer vrij ver... in de zin van... Ik heb gehoord dat jij zelfs met handschoentjes onder de douche gaat. Ja, maar dat, dat is echt dat is voor het eelt. Dus als ik, als ik het gevoel heb van... Uh, ja, mijn eelt uh, is, is wat gevoelig... en dat, dat, dat moet je niet af kunnen gaan... dan neem ik zo, soms die, die voorzorgsmaatregelen. Met een soort ja. Michael Jackson onder de douche. ja. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een van de weinige dingen die ik doe. Je zei net van, bij een uitschillen doe ik extra voorzichtig. Zijn er dingen die je niet doet? Een spijker in de muur? Klussen? Ja, nou ja, eh, ondanks eh, iets van de Ikea in elkaar gezet. En ja, dan kan ik wel met die kleine spijkertjes kan ik wel te, te werk gaan. Maar als het echt heel grof eh, werk is en ook echt eh, waar je lang fysiek mee bezig bent, dan, dan voel, ik, eh, voel ik het daarna wel gelijk in mijn spieren. Omdat je gebruikt dan andere spieren. Er is niks mis mee, maar daar. Het kan dan stijf worden. Dus zeker als ik dan de volgende dag weer moet optreden... dan ben ik wel wat, uh, wat voorzichtig ermee. Ja, want, want hoe lang duurt het voordat je handen weer hersteld zijn van een optreden? Uh, nou ja, in zoverre... Um, ja, herstel is, is, is er soms helemaal niet bij als je gewoon maar doorgaat. Um, maar ik probeer... Eén keer in de twee weken wel een vrije dag in te lassen. Dat is soms heel moeilijk. Eén keer in de twee weken? Ja, <laughs> ja zonder te spelen. Uh, wat ik dan eigenlijk moet doen is gewoon de deur uit te gaan. Want zodra ik thuis ben zit de harp toch weer uh, ja, in mijn gedachten. Er zijn mensen die zeggen zes dagen zult gaan arbeiden en de zevende dag is de rustdag. Klopt, klopt. Maar voor mij is het juist die rustdag vaak een werkdag. Ja. Uh, omdat ja, vaak uh, zondagmiddagconcerten geven. Nee, snap ik. Maar dat ja. kan toch ook op, op maandag zijn. Dat je ja, een break ja, dat neemt. is waar. Eigenlijk zijn uh, maandag, uh, als ik ze vrij kan maken, is het vaak een maandag, inderdaad. Ja. inderdaad. Nou wil je uh, met je harp ook anderssoortige muziek uh, maken of bespelen? Uh, Amerikaanse volk. Zou dat ook kunnen? Ja, uh, nou ja, in zoverre ben ik nu naar Zuid-Amerikaanse volk aan het kijken. Want ik heb onlangs uh, de Bandonnian speler Kaal Krijnhoff uh, ontmoet en we gaan een programma samenstellen. Oké. Okay. Uh, dus ook daar uh, ben ik bezig. Nou ja, ik, ik probeer mezelf heel erg open t, uh, te stellen voor uh, verschillende muziek. Ik denk ook um, ja, dat het in, uh, in hokjes willen plaatsen, dat dat. Uh, en ja, dat, dat beperkt. En uh, zo weet ik van mezelf dat ik meerdere interesses heb in verschillende muziek. Ik weet van het publiek dat dat vaak het geval is... Uh, als je alleen in klassieke muziekzalen speelt, dan denk je misschien snel van dat is alleen publiek dat naar klassieke muziek gaat. Maar dat, ja. dat, dat hoeft helemaal niet. Natuurlijk hebben ze ook andere interesses. En zo, zo probeer ik ze dus ook in andere zalen te gaan staan. Zoals theaterzalen, popzalen, straks eh, onder andere Paradiso. Daar gaan we het uh, zo nog meer ja. over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar die Amerikaanse folk van Robin Ella Down the Mountain. <tied> Falling down this path alone. I was searching for some answers, and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't stop, I do not know, Could he form which way to go? I'm lost. I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wife, I'm a stranger. I righteous flesh food. Sadness flows like water down along the mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not. to I couldn't say. I do not know. Could you point which way to Silver road, down the path of least resistance, chasing whippoorwills wheels and flow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain for those days that passed me by. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner of a soul. I have nothing left to lose. I'd fallen down the mountain, wretched, righteous, flesh for food. Down the Mountain van Robin Ella en u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is harp-revolutionair Lavinia Meijer. Ze wil haar instrument weer populair maken en slaagt daar tot nu toe behoorlijk in... want haar cd's gaan als warme broodjes over de toonbank. Ze laat haar harp schreeuwen, janken en ragen, En ze speelde zelfs met een schroevendraaier op haar peperdure instrument. Hoe zat... Dat was alweer een tijdje terug. Ja. Hoe zat dat? Dat was een project met dansers, moderne dans. En daar was ik uh, muziek van George Crump uh, had ik bewerkt voor de harp. Mm -hmm. En dat is voor uh, ja, Prepared Piano. Dus een piano waar allerlei dingetjes in zit om extra effecten te creëren. En ik dacht van ja, jeetje, hoe kan ik dan die effecten op de harp doen? Want ik kan er niet zomaar dingetjes in, in stoppen. Nee. Dus toen, uh, toen kwam ik op die klank uh, ja, met een schroevendraaier uh, uit. Dus, uh, ja. Gelukkig is een zo harp ook luk. maar 50.000 euro. Het uh. uh, zijn al alleen de snaren die je aantast. Maar ja, je moet ze dan wel sneller vervangen inderdaad. Ja. Ja. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen dat je zo revolutionair bezig bent. Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst het begin. Um, nu heb ik een dochtertje van vijf. Mm -hmm. En uh, mijn zus heeft een harp. Toen was ze daar een weekendje logeren. Okay. En toen uh, kreeg ik het volgende fragment opgestuurd. Nou, dit is toch een uh, kleine Lavinia Meijer in de dop, uh, zou ik willen zeggen. Leuk, leuk. ja. Heeft ze talent? Heeft, nou, ze heeft een behoorlijke klank moet ik zeggen. <laughs> Nou, mooi, ja. Goed. Is het bij jou ook zo begonnen? Ja, ja eigenlijk wel. Met vader Jacob en kortjakje? En... Ja, zelf een beetje uitproberen. Nou ja, althans, ik kan me nog heel goed die eerste avond uh, me herinneren dat ik, dat ik dat harpje voor het eerst had in de woonkamer. Ik heb gelijk allemaal blaren op mijn vingers gespeeld. Ik speelde toen ook met alle vijfde vingers, voor eigenlijk alleen maar met vier vingers per hand uh, te spelen, maar ik gebruikte ook mijn pink er al bij, dus ook daar een blaar op, maar ik, ik was zo gefascineerd door instrumenten. het instrumenten, het had zoiets mysterieus, het is ook echt een, keuze, een bewuste keuze eigenlijk geweest om, om, om de harp te kiezen, omdat ik het en uh, ja, ongebruikelijk vond, niet iedereen speelde het, en de klank, uh, ja, dat, was voor mij, dat ging recht naar binnen, dat was voor ja. mij dichtst bij de stem. Hoe, hoe kwam je daarbij? Ik bedoel, uh, uh, had je ook toevallig een tante die ook harp speelde? Nou, of? Ik had toevallig op mijn basisschool een meisje die harp speelde. Ja, En um, ja, leeftijdsgenootjes gingen, gingen rond mijn achtste uh, op zoek naar een instrument. En uh, ja, ik, ik bleef maar een beetje rondkijken van nee, dit is het niet. En toen die harp om de hoek kwam kijken, toen dacht ik dat is het. Al die snaren... Ik was wel heel priegelig met mijn vingers. Ja. Uh, dus dat, dat paste heel goed. Maar, en... maar dat, dat tokkelen is wel een beetje uit de bocht gevlogen. Want ik heb ergens gelezen dat je uh, tussen je negende en achttiende. 17.000 uur op de harp hebt gespeeld. Ja, nou, dat, dat, het was tot mijn twintigste. Maar dat is inderdaad. Door okay. paflof uh, is dat uh, uitgerekend. We hebben een hele lijst samengesteld. Met uh, wel een schatting hoor, hoeveel ik heb gestudeerd. Maar goed, heb ik even doorgerekend. Dat is ruim twee jaar. 24-7 per week spelen... Ja, maar dan wel verspreid, gelukkig. Nee, ik, ik moet zeggen, ik begon eigenlijk uh, uh, met harp puur als hobby. Ik vond, het, ik vond het leuk, maar ik studeerde eigenlijk heel weinig die eerste twee jaar. Echt een half uurtje voor les en oh ja, ik moet nog even studeren. En dat nou, ging dan goed en ik ging dan weer verder. En uh, blijkbaar ging ik dus wel vooruit in die eerste twee jaar, ondanks dat ik niet zoveel studeerde. En toen werd ik ontdekt, min of meer, en ging, kwam ik naar een jong talentklas van het Utrechtse Conservatorium. En vanaf die tijd kreeg ik toen een nieuwe docenten. En um, ja, ik, ik was niet bang voor haar, maar ik had wel echt heel veel ontzag voor haar. En ze, ze, ze zette me ook echt gelijk aan het werk. Ze zei van ja, als je beter wil worden, moet je echt meer gaan studeren. Ja. En, uh, dus ik ben toen elke dag om vijf uur opgestaan om voor school nog een, een uur te kunnen studeren. En, en terug uh, van, van school ook nog uh, een uur. Dus dat heb ik een hele tijd vol. Gehouden. En, en die discipline, die, die, ja het was gewoon echt onderdeel van mijn leven. Maar uh, is het dan talent of is het gewoon... als je maar 17.000 uur achter zo'n ding zit, dan <laughs> kan iedereen het? Ik denk dat het, um, dat het echt een combinatie is van heel veel factoren... om het uh, te kunnen maken als professioneel muzikus. En, en daar, zit, uh, daar zit aanleg bij, daar zit discipline. Um, daar zit ook goede opleiding uh, bij... Um, maar er zit uiteindelijk ook gewoon dat je ja, een bepaald inzicht krijgt... ook hoe het werkt in de muziekwereld. Want de, de studie is één ding... maar daarna kom je toch wel in, in het echte wereldje terecht. Ja. En zie je ook van ja, hoe kan ik mezelf um, um, onderscheiden van andere muzici. En hoeveel uur uh, oefenen, spelen is er inmiddels bijgekomen? Oh, dat weet ik niet. Ik moet zeggen, is het al verdubbeld? <lacht> Misschien wel, ja. Ja, want hoeveel speel je nu dan per dag? Eigenlijk hou ik het niet bij. En het is ook uh, altijd vechten om de, de studieuren. Want er komt dus ook heel veel uh, anders bij kijken. En zeker ook als je, als je naar concerten gaat... ben je gewoon al een halve dag kwijt uh, aan, het, aan het optreden. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ben je ook heel veel bezig met vooruitdenken organiseren, onderzoek doen, contacten leggen, onderhouden, ja. et cetera. Dus ja. uh, je laatste cd is een bewerking van de muziek van de moderne componist Enaudi. En ja. die kennen we allemaal van de film Intouchables. Uh, zullen we eerst even luisteren naar zijn filmmuziek? Ja, prima. Dat is het origineel. Ja. En zo klinkt dan Einaudi bij Lavinia. Ja. Nou, je hoort inderdaad heel duidelijk dat het hetzelfde ja. stuk is. Ja. Maar bij Einaudi, ja, die heeft natuurlijk een scala aan, aan muziekinstrumenten. Dan voel je ja. de muziek helemaal aanzwellen. Ja, dat... En jij hebt alleen je harp. Ja, dat, dat is zo. Nu is het wel enige stuk volgens mij van de cd waar hij ook andere instrumenten bij uh, dat stuk gebruikt. De rest is allemaal so, uh, piano solo die ik heb omgezet. En uh, wat ik zo mooi vind aan zijn muziek is dat het, uh, dat het echt een verbinding is uh, van heel veel emoties, maar ook verschillende uh, genres. Je hoort daar ook klassiek pop en, en volksmuziek in. En, en op de harp komt misschien dat volksachtige nog meer na, naar boven toe. Ja. Um, maar ja, ik, ik, toen ik het voor het eerst Hoorde toen dacht ik van ja, het zou wel eens heel erg mooi op de harp kunnen klinken, maar op dat moment wist ik nog niet zeker of dat, of dat zou, zou zijn. En, en waarom juist zijn muziek? Um, nou, ik laat me eigenlijk heel veel leiden door uh, dingen die op mijn pad komen. Uh, Ontmoetingen met mensen, bijvoorbeeld zo'n Karel Kreinhof, die ik dan tegenkom bij een concert waar hij speel, ik niet. En hij komt dan op me af en we gaan praten, et cetera. Nou, en nou, die ben ik ook toevallig eigenlijk tegengekomen, ruim een jaar geleden, want ik kende daarvoor eigenlijk zijn muziek niet. Uh, mijn vorige album met bewerkingen van uh, Philip Glass zijn muziek, die kwam toen in de iTunes charts, in de top 5 terecht. En ik hield dat bij, want het was voor het eerst dat een cd van mij zo hoog uh, ja. uh, kwam. En toen zag ik ook in hetzelfde rijtje de nieuwste cd van Ludovico Einaudi. En toen klikte ik op zijn uh, naam. En toen hoorde ik voor het eerst zijn muziek. En toen ja. was ik wel gelijk verrast. Door... Of, of of dacht je van, zijn muziek staat hoog in de charts... mijn muziek staat hoog in de ah. charts, 1 plus 1 is 3? Nee, Commerciële nee. gedachten. Nee, nee, want ik, ik, heb, ik heb daarna nog wel... Uh, het was echt wel een soort zoektocht. en uh, so, Soms uh, word je getriggerd door iets... Dat, dat, dat moet dan even broeden, zeg maar. En ik, ik merkte ook... Uh, ik merkte wel daarna dat mensen uh, na afloop van mijn concerten uh, ook zijn naam mm, noemden, van ken je ook zijn muziek? ja nou, Toen ook nog die film Enthusiabeler gezien. Ja, en toen ging het gewoon bij mij echt uh, uh, ja kriebelen. Ja. Ik wilde het uitproberen. Ja. En toen kwam hij ook naar Nederland toe, heb ik hem kunnen ontmoeten. En toen ik naast hem stond, uh, nadat ik hem een paar stukken had voor kunnen spelen, maar toen ik echt naast hem stond, terwijl hij zelf zijn eigen muziek speelde. Toen was het voor mij zo'n logische stap om daarmee verder te gaan. Het liep me toen niet meer los. Maar je wil nog veel verder gaan dan Enaudi, want dit staat ook op je verlanglijstje. It's oh so quiet shh, shh. It's oh so still Je schiet uh, gelijk uh, in de lamp. Ja, nou weet je wat het eigenlijk... Die eerste twee, die stonden... Die heb ik al gedaan. Met een, uh, een show met Theo Nijland. Singer Songwriter. Want dat, dat waren Björk en Coldplay. Ja, toen heb ik van Björk Scatterheart gezongen. En Coldplay... Ook oh, gezongen ook. Ja, dat was Theo, die, die had, dat, dat had dat idee. Uh, en ik heb zoiets van: nee, ik, kan, ik zing helemaal niet. En toen zei hij eigenlijk: van ja, maar Björk kan wel, want zij heeft toch ook een hele aparte stem. Dus dat kan je ook wel. Ja. Nou, ik heb het toen geprobeerd. En ik moet zeggen, de reacties waren heel erg goed van het publiek. En dat heeft me ook uh, overgehaald om dat uh, tijdens die uh, voorstellingen te doen. Uh, en Radiohead, dat was het laatste. Ja, Radiohead nummer. staat inderdaad op mijn verlanglijst om daarna te kijken. Daar ben ik nu ook al aan aan aan het kijken. Want volgend jaar sta ik bij Crosslinks. En daar wil ik het als het gaat lukken uitvoeren. Maar ook dat is nog in het proces van ontwikkeling. En wat je in ieder geval wil is gewoon harpmuziek bij een breed publiek promoten. Nou, ik heb uh, zeg maar dat doel heb ik gekregen rond mijn vijftiende al, toen ik zelf ontdekte dat er zoveel mogelijk was op de harp, maar dat nog heel veel mensen daar uh, dat niet wisten. En mijn passie voor zowel het instrument als de muziek wil, wilde ik zo graag delen met met veel mensen. En <tie> ik merkte dat ja, als de markt er niet naar gericht is, dan moet je soms ook de markt creëren. Ja. Uh, ik. Ik kwam namelijk veel programmamakers toen de tijd tegen. Die zeiden, ja, harp, dat verkoopt niet. Of dat, dat, is, dat is niet gewild Zelfs bij je platenmaatschappij zei ze ah, Ja, inderdaad. In het begin, ja. ja. En uh, nou ja, dan, dan ga je toch heel erg uh, op je eigen gevoel af. Waarbij ik dacht van, ja, het, het, het moet kunnen. Maar misschien toch ook wel terecht. Mensen hebben toch ook zoiets van, ja, maar harp, het is wel leuk hoor. Een beetje liefelijk. Maar het is eigenlijk gewoon uh, nou ja, een ik... muziek voor bij de afhaal <laughs> Nou ja, wat mensen... Uh, de overdenken, da da da daar kan ik natuurlijk uh, in eerste instantie niks aan doen. Maar wat ik gewoon wel merk is dat mensen die naar mijn concerten komen, dat zijn ja, echt, uh, soms zelfs na afloop zeggen van ja, ik dacht eerst van jeetje, een hele avond harp, zou ik dan niet in slaap gaan vallen. Maar dat ze echt van begin tot eind geboeid waren en ook voor hun een, een wereld geopend werd van de harpmuziek en de mogelijkheden. Nou, dat geeft mij ontzettend veel voldoening uh, als muzikus. De harp populair maken. Hoe wordt daar in het harpwereldje op gereageerd? Uh, zeker door de jonge generatie heel erg positief. Want uh, ik denk dat dat uh, toch een algemene uh, gevoel is. Dat we het allemaal willen delen. Ja. Uh, dus... Maar aan de andere kant krijg je ook kritiek. Zeggen mensen wat jij doet is uh, muzikaal terrorisme. Uh... Dat is zeker uh, ook gezegd, doordat ik uh, ja, soms ook uh, echte grenzen op ga zoeken. Uh, zo deed ik een stuk waarbij ik uh, mee moest schreeuwen met stemmen van drugsverslaafde vrouwen. Nou, en dat ging er niet, niet zoetig aan toe, zeg maar. Uh, en daar kwam wel kritiek uh, uit de harpwereld. Omdat voor sommigen is de harp het instrument van koning David en dat moet het blijven. Um, uit en... de Bijbel. Ja, uit de Bijbel. ja, ja, ja. En dan, dan, dan is dat echt een aanslag op hun uh, idee bij de harp. Maar tegelijkertijd hoor ik ook reacties van... wat een verademing dat er ook zulke muziek is, uh, is voor de harp. Dus ja, ik... Uh... Ik probeer mijn eigen pad te, te volgen en ja, je zal altijd wel wat weerstand houden. En zo meteen praten we door over het boek Adoptie Monologen van Marina van Dongen... dat recent verschenen is en waar jij ook vertelt over je achtergrond... Ja. en je ontmoeting met je biologische vader. Maar het is alweer half acht, het is tijd voor het overzicht van het nieuws... gelezen door Robert Baltes. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. In Thailand is bij ongeregeldheden een tweede dode gevallen. Een aanhanger van premier Shinawatra werd in Bangkok doodgeschoten. Tegenstanders van de regering zijn het politiecomplex binnengedrongen waar de premier was. Ze is ongedeerd naar een andere locatie overgebracht.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 De auto waarin Walker zat botste tijdens een liefdadigheidsevenement in Californië... tegen een boom en vloog in brand. Hij zat niet zelf achter het stuur. Het weer overwegend bewolkt met verspreid over het land soms wat regen of motregen. Het wordt vanmiddag tussen de 7 en 10 graden. Dit is de Zondag op Radio 1. Ja, een hele goede morgen. U luistert naar Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, een hele goede morgen. En heel puik dat u luistert. Mijn gast van vanmorgen is harpiste Lavinia Meijer... Voor het nieuws hadden we het over haar missie met de harp, verrassen. Want haar harp kan zoveel meer dan alleen de fijne melodietjes van Hendel en Mozart. Lavinia is zo verweven met haar harp... dat ze zich nou, misschien wel eigenlijk niet een leven kan voorstellen zonder harp, of wel? Ja, dat is heel moeilijk, want de harp is uh, nee, vanaf mijn negende uh, zo prominent geweest. Uh, het wa was ook echt een instrument waar ik me ook in tijden van ja, misschien... Uh, eenzaamheid of uh, moeilijkheden, dat ik me daar echt aan vast kon, kon houden... en dat het mijn ja, bescherming was of mijn uiting ook naar, naar, naar buiten toe. Want ik was, uh, zeker als klein meisje, was ik enorm verlegen. En zodra ik achter de harp ging zitten, dan hoorde ik ook van mensen... dat dan veranderde gewoon iets en dan, dan, dan kon ik opeens van alles. En, en heeft dat eenzaam zijn of je eenzaam voelen... Uh, ook te maken met het feit dat je geadopteerd... Bent of um, nou er zijn zeker momenten geweest dat ik uh, me er heel erg van bewust was dat ik anders er anders uitzag, gewoon op, op de basisschool? Dan uh, uh, ja, soms word je gepest omdat je er, er anders uitziet. Ja, maar, riepen ze dan dingen naar je? Ja, nou ja, ja, zoals uh, Poep Chinees. Ja, <laughs> dan zei ik van nee, ik ben geen Chinees, <laughs> uh, nee, maar um, ik denk sowieso dat dat is ook iets waar, waar, waar iedereen min of meer doorheen gaat. In, ja. in, in zijn of haar jeugd. Maar, maar moet je daaraan wennen of blijft het vreselijk? Um, nou, ik denk dat het, dat het je ook sterk maakt. En, en zo heb je meerdere tegenvallen zeg maar, in het leven die je vormen en die je sterker maken. En voor mij denk ik dat, dat de harp uh, een hele goede manier was... om mezelf eigenlijk ja, weer op te kunnen trekken, weer door te gaan. Uh, zeker toen ik met concoursen begon, vanaf mijn dertiende al... heb ik minder of meer non-stop uh, steeds aan wedstrijden mee kunnen doen. En dat was voor mij een hele goede houvast... om me uh, echt goed voor te bereiden met stukken... dat helemaal tot in de perfectie voor te bereiden. En het was eigenlijk een beetje een geheim leven... wat ik naast het normale leven ja. uh, van, van naar school gaan uh, had... Nog heel even terug naar de, de poep-Chinees. Ja. Uh, afgelopen week kwam Gordon in het nieuws... met, met zijn uh, oh, ja. Ja, een soort van grap... Uh, ga je nummer 39 met Reist zingen... Uh, tegen een Chinees die, die, uh, die uh, een liedje kwam zingen... bij Holland Got Talent. Ja. Wat, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, jeetje... Um... Is dat humor of is dat racisme? Nou, ik vind het een beetje flauw. Maar ik zal ja. het niet direct uh, racisme noemen. Um, ja... <lacht> Gaan we het niet meer over hebben. Um, waar we het wel over gaan hebben is het boek De Adoptiemonologen van Marina van Dongen. Ja. Um, je, je bent namelijk met je oudere broer geadopteerd uit Zuid-Korea. Ja. Hij was vier en jij was twee. Mm -hmm. uh, waarom kon je niet in Zuid-Korea blijven? Um, dat had te maken dat onze ouders uh, die gingen scheiden. En um, onze moeder is toen zeg maar, uit beeld verdwenen... en we werden opgevoed door onze vader. Maar hij was klusjesman en hij moest veel reizen voor zijn werk. En hij had geen opvang, hij had geen uh, hulp van buitenaf. Uh, hij kon het ook niet betalen en, en familieleden die, ja, deden het toch erg moeilijk. Dus er waren momenten dat hij ons uh, uh, ja, dagen alleen moest laten... En dat, dat begon toen zo aan hem te trekken... dat hij dat niet kon maken tegenover zijn kinderen. Maar, maar dan bleef je gewoon helemaal alleen? Uh, nou, dan, dan waren wij in de overdag waren wij alleen thuis. Ja. En, um, als twee- en vierjarigen? Als twee- en vierjarigen. En uh, mijn broer nam dan de zorg uh, op mij uh, op zich. Um, en hij nam me soms ook mee... Uh, ja, om een beetje te gaan bedelen langs andere huizen... als, als we niet genoeg eten hadden. Nou, dat is eigenlijk iets wat ik pas heb gehoord... toen ik mijn biologische vader ontmoette. Want dat staat allemaal niet, natuurlijk niet in de adoptiepapieren. Nee. Dus dat, dat is er later aan informatie bijgekomen. Weet je er nog iets van? Ik weet er zelf helemaal niets meer van. Ik denk dat ik... Mijn eerste herinneringen was, waren echt... Toen ik al in Nederland was. En mijn broer die heeft maar hele vage herinneringen. Um, daarnaast heb ik ook nog een broertje uit Ethiopië. En die was vijf, bijna zes toen hij hier kwam. En die kan zich nog wel wat dit dingen herinneren, maar ik denk ook dat je misschien soms als kind dingen gaat, gaat ja, wegwerken uit je herinnering. Ja. Um, ja, maar ja, twee. Als je twee, twee bent, was het is het ook al heel jong. Denk ik dus... te jong. Ja. Ja. ja. Uh, je zei het net al. Uh, je hebt je vader ontmoet. Mm -hmm. uh, uh, ja. in, dat was in 2009. Ja, ja. Was... Um, en daar hebben we een fragmentje van. Okay. Ja, Um, he said, he was sorry." Oh no, don't be sorry. <laughs> I'm very happy we can meet now. <laughs> <Okay. You come. laughs> this, is, this is a very special moment for me. <laughs> heel speciaal moment. Ja, ja, het was echt heel bijzonder. Ik, uh... En, en lach je nu de spanning mee? Uh, nou, het komt wel weer terug. Uh, Zo'n zo moment uh, waar ik eigenlijk alleen maar heel positief uh, op terugkijk. Ja. Het, is, het is natuurlijk raar gelopen, want ik was eigenlijk helemaal niet op zoek. Uh, nee. Ik ben me altijd heel bewust geweest omdat ik geadopteerd was. Ik had hier ouders. Uh, waarom zou ik behoefte hebben aan nog meer ouders? Uh, maar toen uh, was het eigenlijk zijn initiatief uh, in eerste instantie geweest om contact te leggen. En dat was echt op een blauwe maandag dat ik een telefoontje kreeg van mijn adoptiebureau met de vraag uh, of, of ik contact met hem wilde hebben. En dat overviel me enorm toen, want uh, het kwam opeens zo dichtbij, het was werkelijkheid en er kwamen opeens uh, gelijk ook heel veel vragen bij mij naar boven van waarom nu, wat moeten reden zijn geweest en... Uh, maar tegelijkertijd, mijn carrière begon te groeien en Korea uh, werd ook geïnteresseerd om uh, mij uit te nodigen. En dat was voor mij eigenlijk een heel mooi excuus om terug te gaan naar wat, 23 jaar... Of uh, om weer terug naar mijn geboorteland te gaan. Ja, maar je ging dus eigenlijk terug voor de muziek. Ja, en dat heb ik ook heel erg duidelijk uh, voor mezelf vooropgesteld. Mijn carrière is het belangrijkst. Ik wil daarnaast het land zien. Maar ik wil geen gedoe, zeg maar, met roots, met familie opzoeken. Want ja, je weet niet hoe dat kan uitpakken. Wie weet dat het niet goed uitpakt. Dus ik, ik heb me daar toen niet mee bezig gehouden. En pas toen ik daar was... Um, en ik... Ja, toch over dingen ging nadenken. Dat ik min of meer een 180 graden uh, ja, gedraaide beslissing heb gemaakt. Daar, te daar heb je echt pas ja. bedacht van: oké, okay, ja. ik ga hem echt ontmoeten. Ja. Ja, en dat was uh, een paar dagen voordat ik mijn laatste concert daar gaf. En het, uh, er is daar een social service die uh, heel snel uh, hem kon opsporen. Waarschijnlijk ook omdat hij al eerder contact had gelegd. Dat, ja. uh, maar het was natuurlijk ook nog een risico. Misschien hadden ze hem helemaal niet gevonden. Maar het was echt een paar dagen voordat ik weer terug zou komen. Dat ik mijn besluit had gemaakt. Uh, ik... ik, ik ik kreeg toen ook ja, een soort visioen in, in, in een trein waarbij ik in eerste instantie heel erg boos werd. Omdat ik zag mijn broer en mezelf uh, door mijn onze biologische vader naar het kinderthuis worden gebracht. En daar werd ik eerst heel erg boos over. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook wel weer een heel mooi besef van... ja, ik ben hier Nederland opgevangen door twee ouders een ontzettend mooi leven heb ik. Uh, wie ben ik om, om dan te gaan klagen... over een persoon die waarschijnlijk een keuze heeft moeten maken... waar die gewoon echt niks aan kon doen. En daardoor heb ik me toch verzoend met dat, met dat gegeven. Ja. En wilde ik hem eigenlijk alleen maar laten weten... dat ik goed terecht was gekomen. En het is ook allemaal op beeld gevangen, want er was een documentairemaker met je mee ja, op die reis. Ja, klopt. Paul Richter, hij is zelf ook geadapteerd uit Korea. En ik denk dat ik daarom ook dat kon doen, omdat ik hem daarin vertrouwde dat hij daar heel erg... Uh, ja mee om zou gaan. Maar vond je dat juist prettig dat er een camera bij was? Of? Oh, uh, in het begin van die reis zeker niet. Ik moest heel erg wennen. Nee, dat je je vader ging ontmoeten. Dat ik kan me voorstellen, nou, uh, uh, je mag alles filmen van de muziek... Ja. ...maar dit is even voor mij. Um, nou ja, dat was wel zeker aan het eind van de reis. Ik was toen gewend dat er die camera erbij was. En ja. ze hebben ook echt een goede afstand gehouden. En um, ja, ik heb het eigenlijk toen op dat moment gewoon over me heen laten gaan. Of was het extra mooi voor de documentaire? Um, ik was me ervan bewust dat er een documentaire van die reis zo, zou zijn. En ik heb ook, voordat we gingen, heb ik gezegd... dat ik me ook open zou stellen om alles wat tijdens die reis gebeurt... om da dat dan te laten filmen. Ja, ja. ja. Uh, dat is, uh, maar wat me opviel tijdens die ontmoeting... dat je uh, zo in controle bleef... Yeah? Uh, uh, uh, uh, jij bepaalde wat je ging doen. Zullen ja. we even gaan zitten? We gaan dit doen. Ja. Uh, ik, ga, ik schiet niet vol waar mijn vader bij is. Nou, dat, dat, dat volschieten, dat kwam later. Ja. Toen hebben we nog in de lobby nagepraat. Maar um, ik heb het inderdaad voor mezelf wel heel erg zitten afkaderen. Omdat ik uh, dat moment... Ik wilde niks mis laten gaan. Ik had me daarbij neergelegd dat ik dat ik zou verwachten dat het een goed persoon was. Dat dat helemaal goed zou zitten. Maar ja, toch is het een vreemde. Ja, ja. En, en dat gegeven, dat, dat hou je ook naar zo'n ontmoeting. Terwijl zo'n ontmoeting heel mooi is. En ik, ik, ik herkende ook gelijk mijn, mijn broer in hem. Maar dan dertig jaar later. Ja. Um, blijf je toch vreemde voor elkaar. Maar heb je nu ook die... Um... Ja, gekke hunkering naar je moeder, je biologische nee, moeder? Nee, nee? Uh, waarschijnlijk uh, om, om verschillende redenen. Zij heeft geen contact met mij gelegd, dus ik weet niet of die wilde is. En uh, in, in Korea um, is het nog meer zo dat vrouwen gezichtsverlies uh, uh, hebben als zij uh, kinderen van de vorige man meenemen naar een nieuwe man. Dus ja. het kan heel goed zijn dat zij misschien hertrouwd is... en dat ze haar nieuwe man nooit over ons heeft verteld. Nee. En ja, daardoor, ik, ik wil daar nog niet uh, aan gaan zitten, zeg maar. Totdat het misschien voor mij ondraaglijk wordt. Maar op dit moment heb ik er vrede mee dat dat uh, niet gebeurt. Wist je vader dat je zo succesvol was? Nee, Wist je niet? Nee, het was ook uh, waarschijnlijk een heel onwerkelijke situatie voor hem. Uh, om ja, want dan je bij ging het... daarna optreden of ervoor. Ja, en ja. dat heeft hij waarschijnlijk gezien, ja, of niet? Ja, en dat, dat was een heel bijzonder moment eigenlijk. Het was uh, zo dat ik eerst optrad en hem daarna ontmoette. En, dus uh, toen had hij al de hele show zitten kijken? Ja, en ik was me er ook heel, heel erg van bewust dat hij in die zaal zat. Toen ik het podium op, op, op kwam, zaten 3000 man in de zaal. Dus ik kon hem echt helemaal niet zien. Maar toch heb ik het concert voor hem ge gedaan... wetende dat dat de eerste keer zou was dat hij mij uh, ja. zag. Ja. Ja, als dat het eerste zou zijn wat ik van mijn dochter zou zien... een, een optreden <laughs> in een grootse zaal... Nou ja, bij wijze van spreken in het concertgebouw in, in, uh, in Nederland. Ja, uh, nou, het was ook uh, zeker... Het was. Ik heb ook daarna echt al op een soort roze wolk geleefd een maand lang. Want het was ja. eigenlijk een soort sprookje. Uh, heeft deze achtergrond je op een bepaalde manier ook geholpen... in je muzikale carrière? Nou, wat ik merkte is dat ik wel uh, voor mijn gevoel... heb ik een soort stap naar volwassenheid kunnen maken daarna. En dat heeft te maken dat ik uh, op persoonlijk vlak... dat ik daarvoor had ik een bepaalde frustratie of zo... of een spanning in mij... Um, ik wilde misschien, misschien heel erg meten met anderen. Uh, mezelf willen bewijzen. Um, en dat viel eigenlijk van me af. En, en in, in plaats daarvan kwam eigenlijk een, een gevoel van ja, geluk en, en, en dankbaarheid voor ja. wat ik heb. ja maar en, ik, ik bedoel eigenlijk het hele verhaal aan zich. Uh, opera Tanja Tanya Cross zei vorige week iets in Pauw en Witteman. Ja. En toen moest ik aan jou denken. Ik heb het ook gehad. Ik heb in het jaar 2000 NPS Cultuurprijs gewonnen. Ik denk niet omdat ik de beste was, maar omdat ik degene was met het meest rare verhaal. Je moet een, uh, ze, ze, zegt, <laughs> okay, ze zegt ik heb die prijs gewonnen niet omdat ik de beste was, maar omdat, het, omdat ik een raar verhaal heb. Ik heb een gekke achtergrond. Uh, ik heb iets bijzonders meegemaakt. Nou ja, zo kom jij uit Zuid-Korea, geadopteerd. Yeah. Uh, dus je hebt een gek verhaal. Oké, okay, nou ja, maar ja, om, om dan een cultuurprijs of grond daarvan uh, te krijgen, dat vind ik, uh, dat zou ik zelf niet echt ja, willen. Ja, maar <laughs> ik bedoel, zeggen, heeft, maar... Het, heeft het, heeft het, uh, het meegespeeld? Ik denk dat alles in het leven wat je meemaakt speelt mee hoe je je uit als artiest en uh, in, uh, misschien in mijn uh, uiting. Uh, ben ik misschien expressiever geworden? Ben ik misschien emotioneler geworden? Um, ik, ik, ik probeer altijd te communiceren met mijn, met mijn muziek. Ik denk dat ik dat... Uh, ja, dat heb ik vanaf het begin gewild. En... En alles wat ik meemaak, of het nou uh, ja, misschien als ik over uh, week, veel hoeveel jaar uh, kinderen zal krijgen, dat het weer anders zal zijn. Ja. Omdat dat, dat zijn van die ingrijpende gebeurtenissen in een ieders leven. En zo'n ontmoeting met mijn biologische vader, die kan ik wel in dat rijtje plaatsen, denk ik. Omdat dat zoveel met je doet. Uh, ja. het, het, het, het, stelt, het maakt je zo kwetsbaar op dat moment, maar tegelijkertijd ook weer zoveel sterker. Uh, we gaan weer eventjes naar muziek. Uh, luister jij dan altijd met het idee van... Oeh, uh, zou ik hier wat mee kunnen? Uh, nee, niet, niet altijd. Uh... Dus je kan ook nog wel gewoon even een cd'tje opzetten? Ja, ja. Nou, dat gaan we dan doen. Uh, we gaan luisteren naar de Belgische jongens van Douglas First. Ze hebben namelijk net een nieuw album uit Shimmer and Glow. En daarvoor, daarvan komt dit nummer Misunderstood. I go through motions and I live in shame. I walk around like a kid with no name. There are things that should be left unsaid. They keep running slowly through my. Anders is van de Vlaamse vrienden Douglas Furs. Goedemorgen, als u net inschakelt. Welkom bij Dit is de Zondag. Het programma waarbij we iedere zondagochtend de dag beginnen... met een inspirerende gast. En vanmorgen is dat Lavinia Meijer. De harpiste die zoveel van haar instrument houdt... dat ze er iedereen over wil vertellen... en bij een zo groot mogelijk publiek wil promoten. Um, hoe zie je nou de toekomst... Als ik je nou het mes op de keel zet en je zegt van je moet kiezen. Uh, of Paradiso of het concertgebouw. Oh ja, dat is zo moeilijk. Want ik wil, ik ben iemand die, die me niet. Uh, ja wil gaan, gaan binden aan één stijl. En dat, dat heb ik uh, ook gemerkt toen, toen er mij wel van de verschillende kanten werd gezegd... van ja, je moet één specialisatie hebben. Of moderne muziek, of barokmuziek, of deze muziek. Anders val je niet op als artiest. En ik heb de hele tijd gedacht van ja, maar ik wil zoveel doen. Waarom zou ik mij ook nog in, in dit stadium van mijn leven willen vastleggen aan één ding? Ja. Um, dus dat ja, als je me dat zo zou zeggen. Je moet kiezen. Nou ja, in zoverre, Paradiso wordt mijn eerste keer. Dus ik weet nog niet hoe het is. Dus nee. voor nu weet ik alleen nog maar het concertgebouw. En dat is wel heel erg mooi ook. De, dus? Dus dan zou het het concertgebouw, het concertgebouw zijn, gebouw. omdat ik het nog niet weet van Paradiso. Ik denk dat je daarna niet anders meer wilt. <lacht> Kijk, dan spreken we elkaar straks nog een keer. Ja. Uh, je wordt ook steeds bekender in Azië. Uh, uh, je bent al behoorlijk bekend in Zuid-Korea. Je gaat op tournee in Japan. Uh -huh. Ja. Uh, wordt Nederland te klein voor je? Nou ja, in zoverre heb ik uh, uh, uh, uh, al yeah, lange tijd dat ik ook in het buitenland optreed. Uh, mijn thuisbasis is Nederland. Daar zijn ook de meeste concerten. Maar het gaat nu steeds meer ook... Ja, ik heb nu een nieuw label, Sony Classical. En dat opent ook weer verschillende deuren naar buiten toe. En uh, bij mij is het een grote uitdaging, denk ik... om te kijken wat ik hier in Nederland heb bereikt... Met ja, de harp en het publiek wat daarvoor geïnteresseerd is geraakt... om dat ook in het buitenland voor te kunnen zetten. En, ja. en, en hoe wordt er in het buitenland gereageerd op die crossover... die jij probeert te maken met jazz, met popmuziek? Ja, eigenlijk op een soortgelijke manier. Dus wat dat betreft zie je ik... You hate it or you love it. Nou, eigenlijk op dezelfde positieve manier. Okay. Dat, het, dat het vaak een openbaring is en, en ook een hele mooie ervaring voor de mensen. Um, ik denk dat heel, mensen over het algemeen heel erg open staan om verrast te worden. Uh, en dan ja, kan het soms minder goed uitpakken, maar vaak pakt het heel goed uit. En dan is het een verrijking. En zo merk ik dat het eigenlijk een universeel gegeven is... Um, ik, en ik denk ook dat de harp een universeel instrument is. Ja. Um, we bedanken onze gasten altijd met een uniek cadeautje. Uh, speciaal voor jou heeft dichter Richard Zuiderveld... een gedicht geschreven. Een gedicht voor... Lavinia Meijer. Jouw handen langs de snaren als een dans... van hoog naar laag... Zij doen de ruimte trillen, met klanken die ons uit de schaduw tillen, gespannen bogen, zoekend naar balans. Je kent de wetten van de zwaartekracht en van lichtvoetigheid en hoe zij beide tussen jouw vingers om de voorrang strijden. Dan tem je ze, je hebt ze in je macht. Zo geeft het instrument zich aan jou over en buigt voor jou. Het is alsof je tovert. De ruimte richt zich op en kijkt omhoog. Of ben jij zelf als een gespannen boog? Je weet het niet. Laat de muziek maar juichen. Een boog is pas een boog als hij kan buigen. Wauw. Heel mooi. Ja? Ja, ja. Dat is misschien wel een van de mooiste ontschrijvingen. En, en wat spreek je dan zo aan? Die, die, die boog. Dat, dat, uh, de harp is ontstaan. Uit het idee van een boog met een paar snaren erop. Ja. Maar je hebt bo verschillende boogen. Uh, ja, de spanning van een boog in de muziek. Um, en hoe ik inderdaad uh, met die zwaartekracht en lichtvoetigheid te werk ga. En die balans. Dat is, dat is zeker iets waar ik uh, ja, me heel erg in kan vinden. Altijd maar op zoek naar de spanningsbogen in de muziek en daarin ja, de balans te vinden... tussen de kracht en, uh, en de lichtvoetigheid. Uh, en is het zoals Rickert uh, zegt, ben je ook zelf een gespannen boog? Um, nou, in zekere zin... Uh, ik, ben, ik ben altijd bezig met mezelf. Ik kan ook uh, best wel over dingen piekeren... Dat ik denk van, want ik wil het allemaal een logische plek kunnen geven. Alles wat ik doe, de keuzes die ik maak. Um, dus voor mij, misschien komt het soms als, als, als heel veel verschillende projecten over. Maar ik, als ik ze allemaal kan verbinden met iets in mij als persoon, dan heb ik voor mij die, die boog mooi gemaakt. Ja. Uh, en die handen die gaan vanmiddag of vanavond weer de, de boog bespelen. Ja. Hoe lang kunnen die handen nog mee? Uh, hopelijk nog heel erg lang. Ja, maar het, uh, het zit dus ook in, in de rest van mijn lichaam... en in mijn hoofd natuurlijk, hoe lang ja. dat meegaat. Maar tot nog toe gaat het heel goed. Maar harpisten kunnen wel ja, uh, spelen tot hun zestigste. Zeker, ja. Nou, dan hoop ik dat je dat uh, absoluut uh, uh, blijft <laughs> doen... Uh, um, uh, komt er snel weer een nieuw, uh, nieuw plaatje aan? Nou, hij is net pas twee maanden ja. uit. Uh, maar de, ja, ik ben al wel ondertussen een beetje voorzichtig aan het denken over de volgende. Maar uh, voor nu eerst... Met Karel dat Krij of uh, Radiohead, <laughs> Wie, wie weet. Zat. Wie weet, ja, ja. Nou, uh, heel erg bedankt voor je komst en uh, succes met alles wat je nog gaat doen. En als u dit gesprek wil terugluisteren of het gedicht wil teruglezen... ga dan naar onze website eo.nl slash ditisdezondag. Straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels met Menno Bentveld en Janine Abbring. Um, waar gaan jullie het over hebben? Uh, goedemorgen Manuel. Nou, goedemorgen. ik zit hier alleen uh, om te beginnen. Janine is, oh. uh, is een weekendje thuis. is dus even aan het, aan het uitrusten. Uh, waar gaan we het over hebben? Ja, ik heb een vraagje aan jou. Hoe, hoe, hoe, hoe zit jij erbij, daar in de studio? Of, uh, uh, met een chute, uh, een eitje en een croissantje. Ja, maar verder om je heen beton, een ja. beetje glas, Donker. TL ja, ja, ja. ja. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk het, het, het privilege om uh, te mogen presenteren vanuit de natuur. En ik kan je zeggen dat hè, we zitten bij het bij, bij bezoekerscentrum Stadzicht van Natuur monumenten bij het Naardenmeer. En boven Naarden uh, ja, is de zon nu echt aan het... Nou, daagt de zon in het oosten, mag ik zeggen. Boven het Naardenmeer, van hieruit gezien... is het nog een, een donkere boel. Uh, ik vertel dat, uh, omdat ik daarmee eigenlijk ook wel beschrijf... dat wij een beetje de, de gelukkigste radiomakers hier zijn... van heel heel Hilversum. <lacht> ja, dat is nou echt bewezen. Uh, wij, wij krijgen straks een, uh, een gast... Dr. Jolanda Maas, die is jarenlang geleden gepromoveerd op natuur en uh, uh, gezondheid. En uh, nu is ook uh, door, uh, door de overheid onderzocht wat de invloed is van een groene omgeving. Uh, bijvoorbeeld je, oh, je werkplek, maar ook groene schoolpleinen, wonen in een groene wijk. Um, daar is onderzoek naar gedaan. Nu is be be bewezen dat het niet alleen veel gezonder is, maar dat het ook de overheid heel veel geld bespaart. Hè, aan kosten voor de gezondheidszorg en zo. Nou, daar ben jij natuurlijk verschrikkelijk nieuwsgierig naar. Zeker. Uh, ik denk dat je, dat je, als je daarnaar luistert, dat je sluit Om volgende week hier ook te gaan zitten. Maar goed, het is al heel krap, dus ik, euh, ik weet niet of we je erbij kunnen hebben. Maar goed, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben en ook over, over ijsberen en uilen. Van alles. Tot zo. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven Maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar. En dat tegen een aantrekkelijke rente van nu 1,9 Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Meesterpianisten Cor Bakker en Louis van Dijk zijn het levende bewijs... dat 1 en 1 soms 3 is. Floris Hovers ontwerpt speelgoed alsof het meubelen zijn... en meubelen alsof het speelgoed is. En waar komt toch ons verlangen naar een buitenhuis vandaan? Elaine Montijn schreef er een boek over...